Vijf minuten later dan anders, maar even leerzaam en onderhouden als altijd... Tom Blom en Jan Ruis in de Bandrecordercursus. En vandaag gaat het over... Wat is nou een witje? Een witje? Ja. Een witje, echt een witje, dat is een pauze tussen twee, tussen twee zinnen. Iemand die spreekt met pauzes, iemand spreekt met witjes. Om aan te geven hoe uh, belangrijk een witje is, zal ik eens een tekst lezen zonder dat daar een witje in zit. Dat, gaat over, uh, dat is een recept waarmee je de hik kunt voorkomen. Het komt uit de El Enkhuizer Almanak. En, Het uh, nou, dit... is wel leuk. Dat je, je ja, dat is ontzettend leuk. Maar als je uh, dit dan samenstelt, dan zou dat de hik uh, weg moeten nemen. Nou, Ik ga gewoon dat fragment even lezen zonder witjes. Hik. Een recept waarmee men meestal van de hik afkomt bestaat uit een thee van 35 gram lavendelbloem, 35 gram varkensgras, 35 gram duivenkervel. Duivenkervel noemt men ook wel akkerkruid of aardrook of koegras. ijs kan ook van pas komen. ijs is namelijk krampstillend, valeriaan, melisse of lavendel zijn kalmerend. Nou, dat is een... Dat was, uh, dacht ik, zonder witjes. Dat is een tekst waarin nauwelijks witjes voorkomen, maar als je dat... Een keer hoort, dan weet je niet meer wat die man gezegd heeft. Uh, het belang van witjes blijkt, als ik nog die tekst een keer doe... Met, ...wel met pauzes ertussen, hè, die witjes. De hik. Een recept waarmee men meestal van de hik afkomt... ...bestaat uit een thee van 35 gram lavendelbloemen... ...35 gram la varkensgras, witje... ...30 gram duivenkervel, witje... Duivenkervel noemt men ook wel akkerkruid... ...klein witje... ...of aardrook of koegras. Witje. Anijs kan ook van pas komen. weet je. Anijs is namelijk krampstillend... ...klein witje. Valeriaan, melisse of lavendel zijn kalmerend. En dan hoor je ja. dat je ten eerste wat meer... ...melodie in die stem krijgt door die witjes. Ja. En ten tweede wordt het veel duidelijker en verstaanbaarder. Het is te volgen voor iemand. Maar stel nou... ...dat ik deze tekst door iemand laat lezen... ...en ik kan die man niet meer vinden. En het gaat als volgt, hè. De hik. Een recept waarmee men, men meestal van de hik afkomt... Bestaat. Verspreking. Nou, daar zit een verspreking in. Maar als je dat aan elkaar zet... ...zonder ook maar een klein witje... ...zonder rekening te houden met dat dan witje... Dan wordt het daar weer onverstaanbaar of onvrijbaar. Het... Nee, daarom is het ook altijd... Um... <clears throat> Daarom is het ook altijd uh, verstandig om, uh, uh, als je aan het opnemen bent met zo'n iemand... ...om even een minuut, hooguit, dat is, dat is lang genoeg, gewoon, eigenlijk, gewoon de ruimte op te nemen... Ja. Uh, ...dat je dat stukje band, waar je dat op opneemt, kunt gebruiken voor dat soort situaties, voor dat soort witjes. Ja, je moet er van tevoren wel rekening mee houden, want... Je zoek je soms echt het Lazarus om een geschikt stukje wit te vinden, ja. terwijl het heel makkelijk is. Je komt een kamer binnen en in iedere ruimte waar je bent is Daar altijd wel een, een of ander geluid. De keuken klinkt anders als de slaapkamer. Ja. En, uh, het, ja. Er maar. Ja, het klinkt harder of, of, of volger. Die klank, die, ja, plus die moet de geluiden, die moet, die, ja, plus de bijhorende geluiden. Als je, nou, je nou, dit bij klank, de zit. Ertussen, ja. als je in de slaapkamer opneemt, dan moet je dan Kun je daar geen uh, witje gebruiken uit de keuken? Dat, uh, dat, dat kan niet. Dat, nee. dat hoor je direct. Ja. Dat, ja, gewoon de ruimte een beetje. Dan kun je zo'n witje kun je dan ertussen knippen. Ja. Nou, en dat tussenknippen dat gaat op dezelfde manier als uh, alle andere knipjes die je maakt. Ja, ik, dat is allemaal gelijk. Alleen Enige... de lengte, ja. daar moet je even erg in houden. Je moet de natuurlijke lengte, en dat is, ja, er is geen maat voor te geven. Nee. De pauze die je zelf zal houden. Wat, wat wel helpt, wat ik wel doe, is, is zelf meepraten. Van nou, ja. hier zou ik beginnen. Nou, en. Dan stop je ook gelijk die band. Nou, nou ja, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is. En als het niet duidelijk is, dan schrijven ze maar weer, hoor. Dat lijkt mij... Het bekende postbusnummer van Groot en Google, maar... Over die, uh, die witjes. Zo, dat weet je dan. Wat een witje is. Dat is geen bleekneus uit de stad na een slechte zomer... maar dat is een pauze in een tekst. Maar hoe knip je nou zo'n witje in een tekst? Volgende week maar weer luisteren... want dan staan de heren Brom en Ruiz weer klaar... met recorder, band en schaar. Dat bekende postbusnummer waar Ruis het over had, waar je al die vragen in kunt stoppen, dat is overigens Postbus 9000 in Hilversum.